Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In een groot wereldwijd onderzoek zijn tientallen mensen opgepakt. De criminelen die via Operation Cookie Monster werden opgepakt, dat was de naam van de missie, die hielden zich vooral bezig met identiteitsfraude, zegt de politie. Dit is een enorm groot onderzoek waar de FBI in de, in de leiding is. Er zijn gewoon meer dan 2 miljoen slachtoffers wereldwijd. En die slachtoffers zijn niet alleen de inloggegevens van gestolen, maar ook hun online fingerprint. Ja, met die gegevens kunnen criminelen zich voordoen als iemand anders. Ook in Nederland zijn 17 mensen opgepakt, ze hadden bankrekeningen geplunderd, mensen online afgeperst of hun slachtoffers op een andere manier opgelicht. Bij een stalbrand in Brabant zijn 9000 biggen en varkens omgekomen. in sint Oederrode is het. Er staan twee stallen in de brand. De zwarte rookwolken zijn vanuit Den Bosch en Eindhoven te zien. De brandweer heeft een NL-alert verstuurd zodat mensen hun ramen en deuren dicht houden. Bij Turkije is een vrachtschip gezonken. Het gaat om een containerschip dat net was vertrokken richting Oekraïne. Er waren 14 mensen aan boord van wie er in ieder geval vijf uit het water zijn gered. Wat het schip vervoerde weten we niet, ook is niet duidelijk waardoor het is gezonken. En en slapeloze nachten voor Ron en Sylvia uit Alva aan de Rijn. Vorige zomer hadden ze bij de plaatselijke kinderboerderij een geitje geadopteerd. waar ze erg aan gehecht waren. Maar toen ze hem vorige maand wilden gaan knuffelen. was Eckdiep ineens verdwenen. Ron ging online zoeken en kwam uit bij een slachthuis. Dan denk je: ja, wat, wat is dit? Het is, het is, nou, dan, dan, dan, dan gaat het dwars door je heen natuurlijk. van verdriet en woede en verbijstering. en dit kan niet. Ja, en het werd nog erger. Ze waren van plan geweest om de moeder van Ekdip ook te adopteren. Maar ze was ook verdwenen. Daar heb ik echt wel uh, nachten wakker gelegen. Het, het plaatje in mijn hoofd, twee bibberende diertjes in een karretje die op een gegeven moment uit elkaar getrokken worden. Niet weten wat er gaat gebeuren. Te gek voor woorden. Ja, ze zijn een protestactie begonnen. Compleet met t-shirts. Met een foto van typ erop. Ze willen dat de kinderboerderij aan geboortebeperking gaat doen. Zodat oudere dieren geen plaats hoeven te maken voor jonge lammetjes. De boerderij zegt dat slacht voor hen ook de laatste optie is. Maar dat het soms niet anders kan. Het weer, het blijft lekker zonnig, er staat weinig wind. Het is een graad of 11 vanmiddag. Morgen trekt het dicht en later op de dag komt er dan ook regen. Het wordt zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuutjes vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar nieuwe meer bij Amsterdam Slotervaart. Er staat daar 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 The tears in my eyes You told me we could steal Hmm. <laughs> Thank <laughs> you. Ich sie fahre. Es kann nicht sein, dass du mehr als mich weißt. Und du parkst mitten auf der Siegerstraße. Es wär'n normal, ich fahr in dich rein. Oder wir jagen uns wie Hunde im Kreis. Aber ich hab was Bestes vor, verschluck mein letztes Wort. Ich verlass das vor und weißt du was, ich bin d'accord. Zieh die weißen Faden hoch, okay? Die hab ich feit ab, ich fahre und tu gar nicht weh. Im Universum nicht im Weg Na na na keine Party Zie die weißen fahren noch oké. Okay. Deze Fight habe ich verloren und du gar nicht hey Steh im Universum nicht im Weg Na na na keine Party Na na na keine Party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 Fight ist jetzt bijt, so du gar nicht weg. Steh im Universum niet nicht im Weg Na na na keine Hardies Zie die weißen fahren hoch, okay das Fight heb ik verloren tu gar nicht weg. Steh im Universum niet nicht im Weg Na na na keine Hardies Na na na keine Hardies het Ego koop, scher op Autopilot, wasch die Kriegsbemalung ab, dat was wordt rood. Zie de weißen voren, nu ook oké, okay. verhaal het is nu voorbij, doet gar niet meer. Steet im Universum niet in wiek, na na na na, geen Jigging to a hotel, all the rubber rain Find Buy myself a nice girl. Somehow I got a girl.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 Op 106.9 F